Het is tien uur, Jeroen Jepke met het NOS-journaal. In de Gelderse plaats Duiven is vanavond een Duitser van de 21 waarschijnlijk per ongeluk neergeschoten. De man is opgenomen in het ziekenhuis in Arnhem. Zijn toestand zou stabiel zijn. De Duitser was op bezoek bij een vriend in Duiven. Ook een man uit Velp was daarbij. Toen die een vuurwapen in zijn hand had, ging het af en raakte de kogel de Duitsburger. Hij is door de twee anderen naar het ziekenhuis gebracht.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 De strijd om de wereldtitels barst los. Van 22 tot en met 25 maart organiseert de KNSB de Ascent ISU WK afstanden in Tial Vereveen. Support jouw schaatshelden naar de winst. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 37,50 euro. Ga naar schaatsen.nl of een van de Primera winkels. Maak het mee. Hey Suus, over dat jurkje dat net niet paste? Goed nieuws! Ik ga er met jou en de meiden naar zoeken in Barcelona.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 Langs de lijn met Menno Remijer. Vrijdag 9 maart. Goedenavond na wat matige week van de Rabobank ploeg in parijs nice Eindelijk succes vandaag in de zesde etappe, want Luis Leon Sanchez won die rit en hij bedankt zijn ploeg voor al dat harde werken. Ik felicitar a compañeros de equipo que han hecho un gran labor de trabajo no solo hoy durante toda la semana Teleurstelling voor kogelstoot Rutger Smit bij de WK Indoor in Istanbul... want hij kwam niet verder dan de zevende plaats. En Smit had er meer van verwacht. Ik voelde me echt sterk. In de bus hier naartoe dacht ik, oké, okay, ga echt 21 meter stoten. Ook na de warming-up. Maar ja, dit leek nergens op. Schaatster Linda de Vries heeft op de drie kilometer een ticket veroverd... voor de WK-afstanden over twee weken in Herenveen. Omdat wust ziek was, kreeg de Vries de kans. Want zij was reserve, maar wel een hele goede reserve. Als je reserve bent, moet je er ook volwaardig staan. Als reserve, dan moet je klaarstaan, hoe dan ook. En dat is gelukt, ja. Ja, ja. dat klinkt natuurlijk opluchting indoor. En terecht, dat zal AZ-trainer Gertjan Verbeek niet hebben... want hij heeft een straf gekregen van twee duels schorsing. Verbeek werd vorige week naar de tribune gestuurd... door Schijzig de bossen bij het Dank wel, AZ Herakles. Van Beek is zometeen hopelijk aan de telefoon. Maar eerst C VVV, VVV. Leek al vlot in de wedstrijd op weg naar de vijfde overwinning op rij. Frank Wilaard. maar het mocht niet zo zijn. Nee, nou ja, dat heeft uh, met name te danken aan dat Roda eigenlijk hetzelfde deed na de rust als uh, voor de rust. Namelijk furieus beginnen. Alleen voor de rust leidde dat het no uiteindelijk nergens toe. Uh, Roda kreeg geen kansen, die kreeg VVV uiteindelijk wel. Dus en wel voor, haalde een keer om. Een Bal tegen de paal. En uiteindelijk ging die bal er een, een rebound uit de vrije trap in via Yoshida. Na de rust Roda opnieuw furieus van start, maar nu wel kansen creërend. En ook vlot een goal maken via natuurlijk Malky. Want wie moet anders de goals maken dit seizoen bij uh, Rode JC. En uh, uiteindelijk via de beulen wordt het 2-1. En dan lijkt Roda van alle uh, zorgen en problemen die ze voorrust op de schouders lijken mee te dragen... eigenlijk wel zo'n beetje uh, verlost. Wildschut krijgt nog een hele grote kans om 2-2 te maken. Na een prachtige loopactie met de bal aan zijn voet zo'n beetje over de hele... De ...hele helft van rode JC heen. Maar hij maakt hem niet en even later is het 3-1... ...via een penalty opnieuw binnengeschoten door Malky. Roda verliest drie keer op rij, wint vandaag weer eens een keertje... ...en VVV de omgekeerde weg vier keer gewonnen... ...en nu weer eens een keertje verloren. Staan ze nog steeds 16? Ja, en mogen ze nog steeds niet klagen? Het zit nog steeds goed bij die ploeg? Nou ja, zij mogen in die zin niet klagen dat ze vandaag voetballend hebben laten zien... dat ze ook in uitwedstrijden gewoon mee durven te gaan... en ook gewoon uh, uh, uh, durven te blijven ja. voetballen en het daarin ook durven te zoeken. En uh, ja, ze staan zo ver los van plaats 17 en plaats 18... dat ze nog steeds omhoog kunnen kijken. Er zijn nog genoeg andere ploegen in de buurt... die zich zorgen moeten maken om, uh, om VVV... en VVV hoeft zich voorlopig, voorlopig nergens om uh, zorgen te maken. Die kunnen dit seizoen eigenlijk alleen nog maar dingen winnen... namelijk boven die nacompetitiestreep uitkomen. Frank ik keek naar Roda tegen VVV. En ik zeg even tussendoor, want ik zie net op Twitter een tweet voorbij komen van Erben Wennemars. Eh, betrokken bij FC Zwolle, eindstand Zwolle, FC Den 1-0, e grote kapitalen. En dat heeft Swolle natuurlijk hard nodig in de jacht op de titel daar in de eerste divisie. Goed, gaan we praten over het schaatsen van vandaag, dit weekend eigenlijk. Want de finales van de Wereldbeker die zijn in Berlijn met vandaag de eerste dag. Sebastian Timmerman heeft dat allemaal gezien. Sebastian, goedenavond mij goedenavond. Waar wij natuurlijk uh, naar uitkeken, naar de 3000 meter bij de vrouwen. Want daar ging het om uh, nog om plaatsing voor de WK-afstanden. Maar dat was ook gedoe, want uh, Irene Wust moest zich, moest zich ziek afmelden. Wat, wat heeft dat gedaan met die finale? Uh, nou ja, het betekent in ieder geval dat uh, uh, Irene Wust nog niet helemaal zeker kan zeggen dat ze gaat deelnemen aan die WK-afstanden op de 3 kilometer. Uh, want je zei het al, daar, daar hing deze wedstrijd ook vanaf. Daar draaide deze wedstrijd voor de Nederlandse vrouwen vooral om. Nou ja, Irene Wust is titelverdedigster over twee weken in Ereveen. Want ze is regerend wereldkampioen op de drie kilometer. En laten we eerlijk zijn, is gewoon de beste schaapster van Nederland. Dus ik kan me niet voorstellen. Dat de KNSB haar niet gaat aanwijzen voor dat WK. Maar goed, uh, ja, ze heeft dus geen, geen herhalen kunnen afleggen. Dat is jammer. Uh, ik was wel benieuwd hoe ze ervoor had gestaan tegenover Sablikova. Nu kon Sablikova onbedreigd naar de overwinning rijden. Tweeënhalve seconde voorsprong op, Claudia Pest, uh, op Stephanie Beckett. En Claudia Pesta, die wordt derde op 4,5 seconde van Sablikova. Die uh, ongeslagen is dit seizoen op de drieënhalf kilometers. Ja, wel een hele mooie vierde plaats, vergeet je even te noemen. Ja, die, dat was de vierde plaats van Linda de Vries. Ja. Uh, Want dat is belangrijk voor de plaatsing wel voor die WK-afstanden. Uh, Linda de Vries die is de, de spekkoper eigenlijk uh, bij de, door de ziekte van, uh, van Irene wust Door uh, het griepje dat Irene wust heeft geveld. Want die plaatst zich daardoor uh, voor de WK-afstanden. Samen met Diane Valkenburg trouwens. Valkenburg op basis van het wereld, uh, wereldbekerklassement. En Linda de Vries dus als tijdsnelste van vandaag. Jorrie Voorhuis, uh, wedzesde zesde, zou zich formeel plaatsen. Maar ik vrees dat hij rekening mee moet, moet gaan houden met een rol als reserve. Oké, okay. zeg even terug naar Linda de Vries, want dat was toch een prachtige prestatie daar als, als reserve vierde. Jeroen Stekelenburg die sprak met haar. Dit had jij vanmorgen niet gedacht? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Hier stond ik niet mee op in ieder geval. Hoe is dat? Dan ben je reserve, dan hoor je dat je gaat rijden. Ga je dan anders een wedstrijd in dan dat je normaal een wedstrijd in gaat? Nou ja, ik vond het echt wel anders, zeg maar. Normaal ga je ermee naar bed, zeg maar, dan weet je dat je de volgende dag een drie kilometer moet rijden. Dan je het aankomen? Want Irene was al niet helemaal lekker. Ja, maar... Dat zie je eigenlijk toch dus nooit aankomen. Want ik dacht dat, weet je ook al, ben je niet helemaal lekker heel veel rijden dan toch wel. En ik denk uiteindelijk als je dat zelf ook hebt, dan wil je eigenlijk ook wel rijden. En vooral als er nog iets aan, aan vast zit. Maar ja, Irene is natuurlijk zo goed al het hele seizoen... Ik gok dat hij uh, een aanwijsplek sowieso zou krijgen. Maar ik had niet verwacht dat ze toch af ging melden. Maar, dus je doet gewoon ochtends uh, je soort van training. Gewoon. En natuurlijk bereid je wel. Je, je houdt altijd een oogje in het cel of je mag rijden, ja of nee. En uh, ik, ik, ik sta er ook voor. Als je reserve bent, moet je er ook volwaardig staan als reserve. Dan moet je klaarstaan, hoe dan ook. je nee, gedaan. En dat is gelukt, ja. Ja. ja. Linda de Vries, prachtig. Uh, dan door naar de 1500 meter mannen, uh, Sebastian. Want vuurwerk op die afstand ook, titelhouder Shawnee Davis. In een rechtstreeks duel met Harvard Burko En de Noor die wint, en daarmee ook de wereldbeker. Wat zegt het allemaal? Uh, ja, de Noor stond op de banken. Uh, nou, het toont wel een beetje de wisselvalligheid aan uh, van Shawnee Davis. Uh, ook in dit seizoen. Dat, dat zie je ook als je een beetje naar de uitslagen kijkt. Hij heeft dat zelf ook wel, uh, wel gezegd, uh, dat hij toch merkt dat hij een dagje ouder wordt. Daardoor liet hij ook de WK allround uh, lopen, helemaal richten op de weken afstanden. Uh, hij, hij won vorige week in Heerenveen. Toen zitten we met z'n allen, hij is helemaal terug en hij uh, gaat alleen nog maar sterker worden. En een week later wordt hij dus inderdaad zesde. En hij werd er echt afgereden door Bukoe in de laatste ronde. Nou, De Nooren blij, die stond op de banken, want Bukoe een uh, mooie dubbelslag voor hem. En Bukoe is toch een echte 1500 meter specialist geworden de laatste jaren. En titelverdediger uh, over twee weken in Heerenveen. Twee tiende, daarachter wordt Keltnuis tweede, weer tweede... Zijn vierde tweede plaats op de 1500 meter al in dit seizoen. En Koen Verweij bleef Mark tijd het 1000 10ste voor. En dus wordt Koen Verweij derde en Mark tijd het vierde. Nou, We hebben ook nog de 500 meters uh, bij de mannen als de vrouwen. Mo morgen de tweede. Even heel kort. De, de eerste dag, hoe ging dat? Uh, nou, geen podiumplaatsen. Uh, wel uh, een vierde plek zat er dus dichtbij. Bij het podium bij de mannen. Ronald Mulder. Die mocht rijden omdat Stefan Groothuis zich terugtrok En Ronald Mulder als ploeggenoot van Groothuis zo de kans kan krijgen om nog wat te maken van het seizoen. Wat desastreus verliefd voor hem. Hij lijkt zich daarmee, uh, nou hij heeft een grote stap daarmee gezet richting die weken afstanden. Dat wordt morgen allemaal duidelijk. Uh, bij de vrouwen was Margot Boer uh, op de vijfde plaats de beste Nederlandse. Tijs maar daar net achter op de zesde plaats. En daarmee zet Oenema ook een grote stap richting die weken afstanden op de 500 meter. Boer is daar trouwens al zeker van. Bij de mannen is na vandaag Jan Smekens daar ook zeker van bij de 500 meter. Morgen allemaal meemaken daar in Berlijn. Sebastian Timmerman, dankjewel. Gertjan van Beek die zit twee weken op de tribune. Tenminste, als het aan de terugcommissie van de KNVB ligt. Want hij is geschorst voor zijn gedrag uh, van vorige week... in de wedstrijd van AZ tegen Herakles. Hij zou zich herhaaldelijk, uh, nee, hij zou, uh, herhaaldelijk te kennen hebben gegeven in woord en gebaar. Zo moet ik het zeggen. Dat hij het niet eens was met de arbitrage. En hij zou tegen de vierde official zijn aangelopen dan wel geduwd hebben. Gertjan van Beek, goeie avond. Hallo. <laughs> uh, en nu, in beroep? Ja. Want? Nou ja, ik ben niet uh, vanzelf gestuurd vanwege het uh, herhaaldelijk uh, ageren tegen de, de beslissingen van uh, het arbitrale trio. Uh, dat is het mij één keer gebeurd. Ik zou weggestuurd zijn dat ik gebeukt heb, geduwd heb, een dreun heb gegeven. Dat zijn allemaal uitladingen van de vierde official. Ja. Ja, nu is het afgeslakt dat ik uh, tegen een aan zou zijn gelopen. Nou, bij alles blijkt uit de beelden dat het gewoon niet het geval is. Dus wij gaan nog steeds voor vrij Ja, maar waarom is dat in, in de eerste zitting niet gelukt, zeg maar... om, om, om de terugcommissie te overtuigen of bent u daar niet geweest verder? Ja, dat, dat, dat we dat zou de terugcommissie moeten vragen, dat weet ik niet. Ik zei al, datzelfde aanklager heeft terug uh, inderdaad aangegeven... dat niet bewezen kan worden dat ik gebeukt heb... of dat ik uh, geduwd heb, of dat ik een, een dreun heb gegeven. En ze hebben er niet van gemaakt met elkaar uh, dat ik uh, tegen hem aan ben gelopen. Nou, ook dat uh, bestrijden wij. Dat is, uh... Niet te zien en uh, maar eigenlijk nog, er zijn drie mensen die bevestigen Dat er geen lichamelijk contact is geweest, is dus mij en de in de vierde officiel, alleen uh, de vierde officiel houdt dit overeind. Ja, uh, en... dan lijkt mij toch zo dat uh, de dusdanige overtuigd dus dat het vrijspraak komt te volgen. Ja, maar dat kan pas donderdag, uh, als ik goed ben geen geïnformeerd donderd 15 maart, en dan, dan uh, is de tijd om beroep aan te. Of tot die tijd kunt u beroep aantegenen tegen het vonnis. Nee, we hebben al beroep aangekomen. Oh, ja, goed. En maar dat, dat, dat, dat dient daarna pas, neem ik aan. Ik weet niet meer de dienst, ik nee. heb natuurlijk een druk programma. Dus ik laat mij niet, niet tussen mij uh, volgende keer in Italië zitten, uh, oproepen. Nee. Waar het al even om gaat is, uh, zit u de komende wedstrijd op de tribune of niet? Of gaat dat pas na de beroepszaak gebeuren? Nee hoor, ik ben, uh, ik ben niet schuldig, hartstikke lang eigenlijk. En nog steeds geen van ons Ze hebben geen hoger beroep, dus uh, nee. ik mag rustig bedanken. Ja. Goed, de, na uh, de komende weken moeten we daar uh, meer over horen. Stel nu dat u wel veroordeeld wordt... Uh, lijkt me niet handig om uh, als trainer in, in zo'n belangrijke fase van het seizoen... op de tribune te moeten zitten. Oh, jongens, je kunt ook prima voetballen zonder mij langs de lijn. <laughs> en, en, en nu heeft Rijkwijk genoeg om, uh, om ze op het veld te bereiken? Nee, hoor, dat is helemaal niet nodig. Uh, wij, uh, wij trainen door de week en door de week mag ik gewoon mijn werk uitoefenen. Het is dus alleen tijdens uh, de twee keer drie kwartier... Dat is niet zo mogen, maar voor u loopt de zaken vooruit. Ik ga dus, wij gaan nog eens dus even nou, dat, dat we worden vrijgesproken, want het te lastig lekker. Goed, nou, su succes met hoge beroep. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Dag Jan van Beek. Barkley en Crazy. Bij de wereldkampioenschappen atletiek in Istanbul... kwam op dag 1 Rutger Smit in actie bij het kogelstoten. Hij werd zevende in de finale. Verslaggever Leo Haan heeft het allemaal gezien. Leon, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, geen medaille voor Smit, uh, had je die wel verwacht? Maar nee, eigenlijk niet. Want uh, Smit uh, ja, moest zichzelf eigenlijk overtreffen om uh, in de medailles te komen... Uiteindelijke afstand uh, voor de winnaar was 22 meter maar liefst. En de nummer 2, Storrel, de winnaar was Whiting. De nummer 2, 21,88. De nummer 3, Majewski, 21,72. En Hoffa 21,55. Ja. De beste WK-indoorfinale ooit. Ja, Smit uh, hij haalt die afstanden indoor niet. Hoe ging zijn wedstrijd verder? Was, was hij constant? Nee, helemaal niet. Hij zat niet in de wedstrijd. Uh, ja, hij had één geldige poging. Ja. De rest heeft hij ongeldig gemaakt omdat dat eenvoudigweg niet liep. Hij ja. kwam uh, tot een afstand van 20 meter... 30. Uh, daarmee werd die zevende ja, toch wel tegenvallend. Ja. Kors van der Brink die vroeg Smit of hij een verklaring heeft voor die wisselvalligheid. Ja, nou niet echt. Uh, alleen dat ik, uh, ja, dat ik toch ook een uh, ritme mis. Ik ben een tijd uit geweest, natuurlijk 2,5 jaar uit geweest. Vorig, jaar, vorig outdoor seizoen heb ik kogel laten skip. En uh, in oktober ben ik weer begonnen. Ja, en dan, ja, het is nog niet vast. Uh, de ene stoot is de andere niet. Nou, dat kun je nu al zien. En, uh, ja, als ik twintig, die 20-30, die, die, die de enige geldige worp die ik opliep meten. Als je dan ziet uh, ja, hoe ik die stoot, dat, dat, dat, dat, dat lijkt nergens op. Daar moet minimaal drie kwart meter bij. En, uh, ja, zoals gezegd, ik had het gevoel dat het erin zat. Ik voelde me echt sterk. In de bus hier naartoe dacht ik oké, okay, ga echt 21 meter stoten. En ook na de warming-up. Maar ja, dit, uh, dit leek nergens op. Je bent wel gekwalificeerd op kogel voor de Olympische Spelen. Voor discus ben je genomineerd en moet je je nog kwalificeren. Dat uh, zou heel binnenkort kunnen gebeuren volgende week bij een Europese wedstrijd. Ga je gelijk de discus alweer oppakken? Ja, dus uh, misschien uh, dat ik hier nog uh, zondag even getraind op discus. Moet even kijken of dat kan. Maar anders, uh, ja, anders gewoon als ik weer thuis ben. Uh, ik kan me kwalificeren voor de Olympische Spelen. Het is een internationale wedstrijd. Uh, ik moet 63 meter werpen. En ik denk dat ik dat uh, gelijk kan in de eerste wedstrijd. Er is geen man overboord als ik dat niet doe. Ik ga naar Amerika. Er zijn ook een paar internationale wedstrijden daar. Daar kan het ook. Uh, maar uh, ik wil het gelijk uh, in mijn eerste wedstrijd doen. Ja, anders wordt het natuurlijk wel een hele lange weg, uh, voor Smit, uh, Leon. Even, even terug uh, nou eigenlijk naar het begin van, van het interview. Want dan gaat het een beetje over die wisselvalligheid. En dan zegt hij, um, ik, ik heb nog geen ritme. Klinkt op zich plausibel? Het klinkt plausibel, omdat het een onderdeel is waarbij ritme essentieel ja. is. Maar aan de andere kant denk ik, ja, hij doet heel erg weinig kogelwedstrijden. Kijk, dat komt natuurlijk ook wel door het verleden van hem, blessuregevoelig. Maar ja, als je echt uh, mee wil doen voor de medailles, dan zul je toch ook dus veel ritme, dus veel wedstrijden moeten doen. Ja, en dan kan je mee met de concurrentie, want die blijft niet stilstaan. Hij is 30 jaar, ja. de concurrenten van hem zijn allemaal jonger. De nummer 2, David Stol, het grote talent, 21 jaar, vorig jaar wereldkampioen in de buitenlucht, nu nipt tweede. Ja, die, die over. Klasse hem gewoon. Ja, maar wat zit daarachter? Want uh, uh, het is voor het eerst een finale plaats op een groot toernooi in, in jaren. Het, het was ook voor ons natuurlijk een groot talent. Heeft hij die verwachtingen nooit waargemaakt, Of waren die te hoog gespannen van ons of van hemzelf? Waar zit het hem in? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, ik denk nog altijd dat hij uh, de mogelijkheid heeft om in de medailles uh, te vallen. Uh, bij zowel kogelstoten als het discuswerpen. Kijk, een kampioen ja. denk ik niet, want uh, de concurrentie is gigantisch ja. groot. Maar ik denk een bronzen medaille is mogelijk bij een wereldkampioenschap ja. of de Olympische Spelen. Um, hij gelooft daar zelf in, dat moet uiteraard. Um, maar ik heb wel het idee, uh, hij moet iets extra's brengen, anders lukt het niet. Nee, nee. misschien meer wedstrijden wat jij uh, aangeeft. Goed, nou, er was nog een Nederlander actief vandaag in Istanbul, Sharonne Bakker op de 60 meter hoorde, hoe heeft zij het gedaan? Heel erg goed, uh, zij plaatste zich voor de halve finales met een tijd van 8-19 en zij komt dan morgen uh, in actie, heeft de achtste tijd genoteerd van alle deelnemers en ja, heeft een gunstige loting voor die halve finale, dus misschien misschien reikt zij wel tot de eindstrijd. Nou, je hebt de hele dag uh, zitten kijken, daar was mooi. Mooi was Ja, het was mooi, het was mooi uh, want er viel ook nog een wereldrecord op de Vijfkamp. Voor uh, de Oekraïense Natalia Dobrinska, 5013 punten. Een verbetering van het record uit 1992 met 22 punten. En ze klopte de favoriete Jessica Ennis uit Groot-Brittannië. Nou, morgen nog en, en overmorgen prachtig weekend komt eraan. Onder andere met Sharon Bakker nog meer Nederlanders. Ja, verder nog uh, morgen op, in de series op de 60 meter. Uh, Jamil Samuel en Daphne Schippers. Nou, gaan we allemaal meemaken met jou. leonaan. dankjewel de wereldkampioenschappen atletiek in Istanbul. Dan de zesde etappe vandaag in parijs nies Daar was eindelijk succes te melden voor de Rabobank, want Luis Leon Sanchez won die etappe. Ali van Houweling is ploegleider van de ploeg. Goedenavond. Goedenavond. En natuurlijk de hartelijke felicitaties. Dank je wel. Waar jullie er ook hard aan toe? Iedere overwinning is welkom. Vandaag uh, uh, waren we er twee overwinningen voor onze ploeg, ook in de ronde van de rente. Dus uh, nou, een hele mooie dag. Ja, dat was Theo Bos. Ja, precies. Die, die daar won. Maar uh, Parijs-Nice is toch van een andere orde, denk ik dan, of niet? Uh, dat is absoluut zo. Dat is uh, de eerste uh, pro-tour-wedstrijd in Europa van dit jaar. Uh, dus de eerste belangrijke afspraak. Ja. Nou, hadden wij de indruk uh, dat het nog niet zo lekker liep deze week? Uh, ja, goed. Wij hebben ingezet op uh, Bauke Mollema. Uh, die heeft uh, aangekondigd voor aanvang van Parijs-Nice... dat hij zijn prestatie van vorig jaar wilde verbeteren. Toen werd hij negende in het eindklassement. Dus dat was een van de doelen en het andere doel was een etappe winnen. Ja, maar Mollema is afgestapt. Uh, Mollema ligt op dit moment met 39 graden koorts op bed hier. Ja, en miste de slag afgelopen uh, maandag in de etappe? Ja. Ja, dus vraag ik nogmaals, het liep nog niet zo lekker deze week. Nee, maar goed, ik denk dat als iemand dan enkele dagen later met 39 graden koorts op bed ligt... dat er ook een deel van die verklaring uh, is uh, gegeven waarom het niet zo lekker liep. Ja, maar dat hangt toch niet af van één renner of wel? Nee, afgelopen maandag, als je daar per se op wil terugkomen, dat was het falen van de ploeg ja, in zijn geheel. Ja, precies. Uh, uh, maar, maar goed, dat bedoel ik. Het, het gaat niet alleen om één rennen, het gaat ook om de hele ploeg die je een hele week moet rijden uh, daar. Ja, goed, en die ploeg die heeft het maandag af laten weten en heeft het vanaf dinsdag heel erg goed gedaan. Ja, en nu dan met, uh, met, met Sanchez. Dat werd voor Sanchez, denk ik, ook wel een keer weer tijd om een mooie overwinning te boeken, of niet? Uh, Sanchez is een winnaar, Bina, type. Het uh, is uh, de vierde etappe die hij wint in uh, Parijs-Nies. Vorig jaar heeft hij uh, problemen gehad uh, bij ons de ploeg om zich aan te passen aan uh, de Nederlandse cultuur, om het maar te noemen. Ja. Ik denk dat het uh, op dit moment veel beter gaat. En we verwachten ook nog heel veel van hem uh, de rest van het jaar. Ja, zo'n etappe als vandaag, dat belooft uh, veel voor de toekomst. Nou, vandaag heeft hij een etappe uh, gevonden uh, waarin hij uh, kan uitblinken. Ja. Uh, hij komt iets kort en dat, dat wisten we bij, bij het aantrekken van hem in het hooggebergte, of als het echt uh, stijl is. Maar uh, in etappes zoals vandaag is hij wel een, uh, wel een killer. Ja. Zit, uh, uh, uh, we, we zitten nog vroeg in het seizoen. Uh, laten we dat voorop stellen. Maar vorig jaar stonden jullie al op 12 twa zegers, nu uh, de teller op 3 met Matthews die won in Almeria. Theo Bos vandaag uh, zei het al in Dwarsdoor Drenthe. En Sans is dan uh, vandaag, waar zit dat verschil in met, met vorig jaar? Nou, we hebben aangegeven voor aanvang van het seizoen dat uh, we graag wat meer uh, kwaliteit in onze overwinningen willen hebben. Dat uh, natuurlijk ook het aantal overwinningen wel belangrijk is, maar dat vooral uh, de kwaliteit uh, ja. belangrijk is. Nou, ik heb net al gezegd dat dit de eerste pro-tour wedstrijd in Europa is en hier winnen we een etappe. Dus wat dat betreft zit we goed op schema. Toch wel. Ja, als je het alleen af gaat zetten in, uh, in de aantallen, niet natuurlijk lopen we achter op vorig jaar, maar... Uh, Nogmaals, oh. het gaat om de kwaliteit. En uh, het seizoen is nog lang. Ja. Vorige week zondag hebben we onze eerste etappe, eerste koers gewonnen dit jaar. We zijn nu twaalf dagen verder, hebben we de drie. Als we dit tempo aanhouden, dan komt het uh, allemaal nog heel erg goed. In, in, in de voetbal noemen ze dat scorebordjournalistiek, hè? Ja, nou ja, dat is, <laughs> dat, dat is ook zo, ja. ja. En uh, ook, ook, ook Parijs nies Ik bedoel, uh, we hebben Parijs nies uh, Maandag verloren, maar eigenlijk is het een tussenstand. Dan moet je zondag de stand van zaken opnemen hoe het uh, geweest is. Nou, kun je al een voorspelling doen? Nou, een voorspelling voor ons is in ieder geval uh, dat we uh, deze etappe-overwinning op zak hebben. En die ja, dat is geen voorspelling meer, open, dat is een zekerheidje. Maar he, voor de komende nee, dagen. Dat, dat is een zekerheid. En, uh, goed, en we weten ook dat het was ook een zekerheidje dat het met het klassement niet meer goed zou komen nou. na maandag. Nou. Maar we gaan uh, nogmaals morgen zien we het weer als een, een dag op zich. En, uh, ook morgen gaan we weer proberen een goed resultaat neer te zetten. Nou, maken we moois van de komende dagen nog. Succes ermee. Gaan we mee. Adrie van Houwelingen van de Rabobankploeg. Eh, daarbij zeg ik dat eh, een van zijn renners, Michael Matthews... is afgestapt in de tirreno Adriatico. Want hij had veel last van de gevolgen van de val... die hij gisteren in de Tirreno maakte. Er werd natuurlijk ook gewoon hard door gefietst. En eh, Bozon Hagen heeft de derde etappe in die tirreno Adriatico gewonnen. Hij versloeg in de massasprint de Duitse André Krijpel en de Slovaak Peter Sagan. Matthew Kros, Koss, moet ik zeggen, uit Australië. Eindelijk en behield de leiderstrui. En dan is de grote vraag, wat gaan we doen? Oh ja, short track hebben we natuurlijk ook nog, jongens. Eh, terug naar het schaatsen. We hadden al de wereldbekerfinales in Berlijn, gewoon lange baan. Maar er wordt ook in Shanghai geschaatst, eh, wel de eerste dag van de WK short track. En dat was trouwens voor de Nederlanders niet zoveel te vieren. Met name Jorien Termors had haar dag niet. Want in de halve finale van de 1500 meter brak haar schaats en was ze meteen kansloos. In de aflossingsploeg, tijdens het vorige WK nog goed voor zilver... kwam Termors, samen met Anita van Doorn en Yara en Sanne Kerkhoff niet verder dan de semifinales. En ook in die race speelde pech een grote rol. Bondscoach Jeroen Otten. Uh, Anita van Doorn die start en uh, die stapt met haar uh, linkerschaat binnen het eerste blokje. Ja, en die, die kreeg op dat moment uh, denk ik een, uh, een blackout. En uh, die stopt met schaten. in de plaats van uh, of door te rijden... Of überhaupt niet binnen de eerste blok te staan, dat was wel uh, onnodig. Maar uh, ja, helaas, zulke dingen gebeuren. Hè. Je, je probeert op heel veel dingen voor te bereiden. En uh, je traint op heel veel zaken. En je neemt heel veel zaken door uh, gedurende zo'n jaar. Maar uh, ja, binnen de eerste blok te stappen en dan stoppen met schaatsen, dat. Uh... Zeker als je weet dat we, nou, we lagen drie kwart ronden achter daardoor. En uh, dat bleef eigenlijk de hele, de hele rit drie, drie kwart ronden. Nou, terwijl natuurlijk die meiden zonder enige motivatie door hun rondjes aan rijden. Nee, die meiden waren gewoon klaar om hier een finale te, te starten. Een finale te halen bedoel ik. En daarna op zondag die finale te kunnen rijden. Maar ja, dan moet je wel 27 ronden goed, uh, goed afleggen. En niet bij de eerste bocht eigenlijk al uh, de fout ingaan. Nou, er ging gelukkig ook nog iets goed daar in uh, Shanghai. Want twee Nederlanders in de finale van de 1500 meter. Niels Kerstholt en Shinky Knecht. Die laatste werd zesde. Opnieuw, once coach Otten. Ja, de, de, de, nou, die was goed. Maar het begon al met, uh, met Niels. Die reed een, een, een, een tophalve uh, finale. Op een gegeven moment ligt hij op twee... Ik weet niet meer precies wat er gebeurde, maar, even, maar hij, hij ligt weer vijf en hij, hij weet zich toch weer uh, naar voren te zetten op een tweede positie. En uh, daar wordt hij uh, ingehaald door een, door een Canadees waar er eigenlijk te weinig ruimte was. En uh, ja, hij, hij wiebert eigenlijk een, een meter of uh, vijf naar, naar buiten en uh, de hele pek komt onder hem door. En hij ligt weer zes of zevende. Ja, en dan is de wedstrijd gewoon, uh, ja, dan zit hij uiteindelijk voor je op slot en dan houdt het ook op. Daar baal je ook een kwartier van, want dan moet je alweer door. Uh, Niels begrijpt ook, morgen zijn er weer, uh, begint de 500 en uh, de dag erop ook de 1000. Dus ja, daar kan je niet altijd lang over treuren in onze sport. En dan Shinky die, die rijdt een hartstikke mooie halve finale. In de finale, ja, daar zit hij tegen drie Koreanen die 1, 2 en 3 ook in het wereldbekerklassement, uh, het eindklassement staan, en tegen twee Canadezen. En de, de snelheid ligt er al, al heel snel, uh, snel in. En hij ligt op, op, op zes. En ja, dan blijft hij eigenlijk constant op zes volgen. Er kwam geen ruimte, er gebeurde weinig. Maar hij is gewoon uh, finale waardig. Dat heeft hij laten zien. En, uh, morgen ook, wat ik zeg, 500. En dan de halve finale voor de Heren. Waarin ze tegen drie uh, supertegenstanders uh, moeten rijden. De Koreanen, de Chinezen en de Amerikanen. Dat zijn er uh, drie van de finale van de Olympische Spelen. Dus dat wordt een... Uh, Wordt een mooie dag morgen. Bondscoach Jeroen Otto vanuit uh, Shanghai over het WK shorttrack, uh, Over de prestaties van vandaag en natuurlijk ook die van morgen. Vanavond werd er één wedstrijd gespeeld in de Eredivisie. Rodier Zee won thuis de Limburgse derby met 3-1 van VVV. Hoewel VVV eerst nog op voorsprong kwam door een doelpunt van Yoshida. Maar Malky maakte gelijk. De Beulen maakte 2-1 en Malky had een penalty 3-1. Ja, voor VVV dus geen vijfde overwinning op rij. Hoewel, het zat er wel in, vindt de coach Tonhoff-Lokhoff ook. Nou, hij had misschien bij de eerste helft al beslist moeten zijn. Of bij de rust. Dat je meer moet scoren, maar uh, de tweede helft hebben we de bal niet meer bijgehouden. Uh, aanvallers waren uh, uh, niet meer daar waar ze moesten zijn. Dus we hadden heel snel, uh, snel balverlies. En, en we konden hun spel niet meer ontregelen. Door middel van verplaatsen en, en, en noem maar op. En, en de aanvallers met snelheid in stelling brengen. Dus daar waren een paar spelers die de tweede helft onder het niveau zaten. Een paar momenten uit de wedstrijd halen. De rode kaart van Yoshida. Daar kun je als trainer heel erg boos om worden. Ben je dat ook geworden? Nee, ik had niet gezien wat er gebeurd was. Ik heb net de beelden gezien. En heel stom, want hij geeft een tikje met zijn elleboog En hij raakt hem bijna niet. Daar gaat het niet om. Maar het mag niet. En, en klaar, Dat is. Nee, en hij is een hele belangrijke verdediger voor ons. Dus de laatste week ook fantastisch in vorm. Ja. Dus buiten dat het dom is, is dat ook, uh, ook voor de ploeg een, een grote adellating. En dan uh, uh, voor mij, als uh, neutraal toeschouwer, het meest opmerkelijke moment van de wedstrijd. De wissel, die geen wissel was. Wat gebeurde daar allemaal, Ton? Nou, wij probeerden gewoon met elf man weer te gaan spelen. Ja. Echt waar? Ja, wat denk je? Nou, dat, <laughs> wij deden dat wel, hoor, in de Vroeger wel, ja. Nee, ik denk dat Ferry met zijn rug naar het veld toe stond. En, en dat iemand riep van, uh, Ferry, kom op. En, en ik zag het ook niet, ineens zie ik hem zo het veld inrennen. Dus die, die had waarschijnlijk al gedacht dat de wissel al had plaatsgevonden. dat de bordjes al waren geweest en, en dat er al iemand uit was. En want die, die, die geloof ik dat hij met zijn rug naar het veld of zijn veten nog te strikken of zoiets. En, en die rende in het veld. En, en toen was het wel elf tegen elf, maar ze hadden het door. Ja, dat was van korte duur. Ja, helaas. Ja, en dan kreeg die gele kaart en dacht van ja, jongens, als je nou een beetje aanvoelt en je, je weet ook hoe het gebeurd is. Maar dat is gelijk weer rekening aan de gele kaart. En denk je jongens, kom eens op, uh, mag je niet meer. Uh, beetje humor altijd er bij, of niet? Zij Ton Lokhoff, de coach van VVV... in de wedstrijd waar Yoshida, de doelpuntenmaker van VVV... in de tweede helft trouwens rood kreeg... na het uitdelen van een elleboogstoot... zoals u eh, Lokhoff ook al hoorde zeggen. Dan de eerste divisie. Zwolle he, maakte geen fouten. O, het zal de opluchting daar groot zijn geweest aan de Oostenrenk. Zwolle met 1-0. Het was mager, maar toch winnen met 1-0 van Den Bosch. Volendam dat speelde gelijk met 1-1 tegen Dordrecht. Willem 2 dat won met 3-1 van Veendam. Twee treffers van Swinkels daar... Uh, even kijken. Eindhoven dat won uit bij Emmen met 1-0. Helmond Sport won thuis met 2-1 van Os. En dan hadden we ook nog... Telstar, go Ahead Eagles. De IOS winnen met 2-0 bij Telstar. Beide doelpunten kwamen op naam van Suk. En Almere City FC dat verliest thuis van MVV met 2-1. Waar is Sparta dan? Die achtervolger van Zwolle, die ze zo zenuwachtig daar maakt. Sparta komt pas morgen in actie. En maandag is er nog Cambuur tegen AGO-VV. Eh, Zwolle aan kop. 59 punten uit 26 wedstrijden. Zes punten daarachter. Sparta, maar ja, die hebben een wedstrijd minder gespeeld. Eindhoven doet ook nog een beetje mee met 51 punten uit 6. 26 wedstrijden. de tricks left in my in Different clothes wear Standing, maybe you can try and tell me why. You attacked and I offended. But now it seems you've hung me out to dry. So not you, so not me, Ed. De spanning in de Nederlandse roeiploeg die is momenteel te snijden. Want de vraag is, wie vaart er straks bij de Olympische Spelen in de Holland 8 en wie niet? Nou, zo'n 15 mannen die maken kans op een plekje in het vlaggenschip. Maar ja, de vraag blijft dus wie dat dan zijn. En momenteel worden in het Noord-Italiaanse Faresen dagelijks meerdere, dat noemen ze dan, seed races gehouden. En dat is dan om te bepalen wat straks de sterkste opstelling is. Verslaggever Ragnar Niemeyer ging kijken en ontdekte dat eigenlijk iedereen wacht op het verlossende woord. Vanuit het hotel in Varese is het een kilometer of tien naar een dorpje... gaf hier aan de boorden van het meer van Varese. En daar bereidt de Nederlandse ploeg zich dus voor op de selectie... en uiteindelijk ook op de Olympische Spelen. De spanning in de ploeg stijgt. Dat kunnen de mannen allemaal merken. Sjoerd Hamburger, Rogier Blink en ook Olivier Siegelaar. Ja, tuurlijk. Extreem ook. Het is ieder voor zich. En je leert mensen, mensen heel erg kennen hoe iedereen erop reageert... Uh, veel mensen zijn onzeker over, nou ja, zit ik erin, zit ik er niet in? Uh, iedereen denkt te weten waar het heen gaat, maar weet het toch niet zeker. En in zekere zin, met dit soort races, heb je ook altijd iemand waar het tegen je race. En in die zin, ja, dat kan ook een goede vriend zijn, dat kan iemand zijn die je minder kent, maar. Ja, de spanningen tussen die mensen lopen meestal hoog op en uh, de emoties daarbij ook. Wat normaal vrienden zijn, die, die, die doen toch even iets anders tegen elkaar bij het eten. Je, je, wil, je wil elkaar niet, niet laten zien dat je, dat, je, dat je gespannen bent of dat je er geen zin in hebt. En iedereen wil laten zien dat hij dat hard is. Dus ook tegen degene tegen wie je racet. dus op elk mogelijk moment wordt dat laten zien. Ja, maar het is ook een beetje een individueel proces. Het is, uh, we moeten het met z'n allen doen. Er zitten natuurlijk acht roeiers uh, in die boot. Uh, nu met de seat race zit een vierpersoonsboot tegen een vierpersoonsboot. En uh, je hebt je ploegenoten nodig om hard te gaan. Maar als je zelf geseedraced wordt, dus jouw plek ten opzichte van iemand anders is... dus uh, gaat meneer A harder dan meneer B, etcetera, dan gaat het om jezelf. Dus het is, het is ook heel, uh, het is ook heel uh, individualistisch. En, en uh, daarvoor is het misschien ook wel een beetje in jezelf gekeerd. Van wat ga ik doen? Hoe ga ik het aanpakken? Je moet je eigen spanning uh, wegpraten over hoe je het maar doet. Short Hamburger schrikt normaal gesproken niet zo gauw. Hij won al eens de legendarische bootrace op de Theems in Londen en is een Fries... Waarom zich heen zit die stress genoeg? Nou, dat doen we voor sommige mensen. Sommigen hebben een brok in de keel, sommigen hebben buikpijn, sommige mensen zijn gewoon heel stil, sommigen zijn een beetje wit. Het is eigenlijk de standaard spanning. En het is alleen een heel fysieke spanning misschien wel, omdat je als atleet tot in je vezels klaar bent om te knallen. Dus ja, waaruit dat zich in? dat verschilt heel erg. Ik denk dat het duidelijkste verschil is, mag je de eerste paar dagen op kamp? We rijden met een bus, met zo'n achtpersoonsbusje, naar de, naar de baan. Dat is al gezellig en lol en lachen. Dat is altijd hartstikke gezellig. Maar de ochtend van zo'n race, dat is natuurlijk nu al een behoorlijke tijd, ja, dat, dat is een hele, andere, een hele andere vibe die in zo'n bus hangt. De roeiers zijn inmiddels op het water. Nog maar eens een seat race voor een plek in de acht. Dat is volgens iedereen in Roeiland en ook volgens Rogier Blink de boot met de beste kansen op een Olympische medaille. Nu de spanning oploopt, komt het ook wel eens tot ruzie in de selectie. Nou, of vaak bijvoorbeeld op het eind van de trainingskamp. Dan, uh, dan uh, leef je in, de, in je bed en in je boot en je bent gewoon helemaal ja, naar, de, naar de grootjes. Dan, uh, nou, zeker als ik voor mezelf spreek, mijn lontje is dan niet heel lang. En als er niemand dan even in de weg staat, ja, dan krijgt hij het te horen. En uh, ja, dat is niet altijd leuk en al helemaal niet aardig en sociaal acceptabel. Maar uh, zo gaat het er af en toe aan toe. Op zo'n ogenblik kan het heel hard knallen, maar iedereen snapt een dag later dat het komt. Doordat je echt heel moe bent en prikkelbaar. En, uh, dus dat valt, uh, valt behoorlijk mee. Ik denk dat wij behoorlijk veel meer van elkaar kunnen pikken en hebben dan op het gemiddelde kantoor. Dus dat is wel, en dat is nodig ook, want anders zou het uh, een grote ellende zijn, denk ik. Rogier Blink, die vriendelijk probeert te zijn voor de concurrentie. Maar het verhaal is simpel, het is jij of je collega die naar Londen gaat. Ja, het is grotendeels ook, zeker in het begin is het... je traint echt met elkaar, je moet samen afzien, het zware werk doen. Maar natuurlijk wordt er voortdurend gerekend gekeken... waar zou ik nu staan, we hadden één keer in de zes weken... Uh, zes kilometer wedstrijden in uh, tweetjes en viertjes. Nou, dan heb je een idee waar je ongeveer staat. En dan, ja, er wordt voortdurend gerekend en... Uh, bekeken waar sta ik, maar je moet het tegelijkertijd ook met elkaar doen. Het is een beetje dubbel. een Beetje ingewikkeld, maar het komt erom neer. dat je, Omdat je niet weet wat er gaat gebeuren, moet je iedere race volle bak aan. Dat is, dat is zwaar en dat, dat, dat, dat lijden dat zie je absoluut en dat voel je aan jezelf ook. Door buiten het feit dat je het iedere dag racen, twee weken lang... dat dat zwaar is voor je lichaam, <kalk> merk je dat het emotioneel ook zwaar is. Dat het, dat het uh, mentaal zwaar is. De spanning die iedere ochtend en iedere middag uh, opgebouwd moet worden... omdat je misschien wel gereisd wordt voor jouw plek in de Olympische acht, is, dat, is, dat is zwaar. En, uh, en uh, ja, lijden zie je hier gebeuren, ja. ja. Short Hamburger. Inmiddels een nieuwe dag, een nieuwe ochtend. Vanochtend aan het meer van Varese en de bootjes starten om achter de roeiers aan te gaan. De boten van de coaches. Kleine speedbootjes waarmee ze de ploegen kunnen volgen en vanaf waar aanwijzingen gegeven kunnen worden. René Meinders blijft aan de kant. Hij is de technisch directeur van de KNRB, de Nederlandse Roeibond... En aan hem vraag ik hoe lang die onzekerheid voor de ploeg nog gaat duren. Ja, ik denk, dat, dat kan ik nog niet, uh, niet zeggen. Maar het zal niet heel lang meer duren. Er, er waren zelfs mensen bij, volgens mij, die hoopten dat ze vandaag niet nog een keer het water op hoeven. Maar de kans is groot dat ze morgen gewoon nog een keer gaan. Ja, ook daar kan ik nog even niks over zeggen. Uh, het gaat erom dat uh, iedere race weer informatie op heeft... en die, die bevestigt dingen die, die, die we al denken, zeg maar, of, uh, of niet. Uh, en af, afhankelijk van de resultaten... Uh, ja, weet je, uh, hangt er toch maar weer vanaf of je nog een race nodig hebt of niet. Want, want hoe lang kun je daar dan mee doorgaan? En, want er ligt nu een, een, een moment wat beslissend is... in, in de uren of, of dagen voor ons. Maar als je dit nou een maand later had gedaan... was er dan een man overboord geweest? Waarom nu en, en waarom die geheimzinnigheid? Nou, je, hebt, je hebt op een gegeven moment moeten rust in de tent uh, komen. Dat is, uh, en de, de, dus je kunt niet eindeloos wachten. de onzekerheid kun je niet eindeloos uh, laten voortduren. Dus op een gegeven moment moet je ook een streep trekken... en dan op, uh, een beslissing nemen op basis van wat je gezien hebt en wat je weet. We, we, we zijn er wel dichtbij. Het gaat niet, het gaat niet om, om, uh, om, uh, om veel plekken. En vanavond maakte de Roeibond de selectie bekend voor die... 8 acht plaatsen. Alle drie de roeiers die u zojuist heeft gehoord... Die hebben een plaats veroverd, zo blijkt. En verder is Diederik Simon nog een opvallende naam in die selectie. Want hij won in 1996, is dat alweer. In 1996 al Olympisch goud met de Holland 8. Dan hebben we nog nieuws over Glasgow Rangers, tenminste. Er kwam nieuws vanavond over die club uit Schotland. Die is zware financiële problemen verkeerd. Uitstel van betaling werd er al aangevraagd. Maar Arjen van der Horst, onze correspondent in Londen. Arjen, goedenavond. Er... Goedenavond. Er is een doorbraak te melden. Wat is het nieuws? Ja, laatste nieuws is dat uh, zojuist bekend is gehoord... dat de spelers van Rangers, een stevige salariskorting hebben ge geaccepteerd. Er was heel wat om te doen. Er werd dagen over onderhandeld. Bijna leek het stuk te lopen. Maar nu is er toch een akkoord. De grootverdieners die leveren maar liefst drie kwart van hun salaris in. De spelers die wat minder verdienen... tussen een kwart en, en de helft. Zij gaan dat dus ook een stuk minder verdienen. Dat geeft Rangers wel weer even lucht. Want er waren acute financiële problemen. En even was ook de vrees... dat ze hun eerstvolgende wedstrijd niet meer zouden spelen. Maar nee. dat gevaar lijkt nu geweken. Maar even... Hier... 75 hebben we het over dan hè, die de topspelers inleveren drie kwart ja drie kwart dat ja, is enorm ja, een, zeg. enorm en de, de spelers die wat minder verdienen verleveren ja. tot de helft in dus dat is ook enorm een paar spelers hebben ook uh, vrijwillig ontslag genomen ook om daar meer wat meer financiële ruimte te creëren want ja de nood was echt uh, heel hoog bij bij de Rangers ja maar de vraag natuurlijk Arjen uh, is natuurlijk is de club hiermee gered een stap in de goede richting, dat is het wel, maar waarschijnlijk eh, niet genoeg. Want de club heeft ja, tientallen miljoenen aan schulden, heeft ook nog eens een, een stevige naheffing van de Belastingdienst. Dat was het wat het hele proces in werking stelde: toen de Belastingdienst met die eis op tafel kwam. Het eigenlijk het enige wat ze nog kan redden is een overname. En ook daar is nu misschien wel licht aan het einde van de tunnel. Want vanavond is ook bekend geworden... dat een consortium onder leiding van een voormalig bestuurslid van de Rangers... op het punt staat een bot te doen. Als dat zou doorgaan... Ja, dat zou heel belangrijk zijn voor de Rangers. Want als ze failliet zouden gaan, zou het bijvoorbeeld betekenen... dat ze drie jaar lang niet Europees mogen spelen. En dat zou echt een ram zijn voor de club. Ja, de een zo grote club uh, um, daar. Um, in ieder geval, in, of, ik zit nog steeds te denken, 75 procent. Uh, dat, dat is nog eens een actie. Um, Arjen van der Horst, over de reddingsactie voor Glasgow Rangers. Het laatste nieuws daar dat uh, al die spelers geld hebben ingeleverd. Goed, dat probleem problemen van de Rangers. Als we hier in land kijken, dan kunnen we zeggen... dat de eredivisie steeds leuker wordt. Tenminste voor, voor de neutrale volger. Het is natuurlijk altijd afhankelijk van voor welke club je bent. Want uh, met nog tien speelronden te gaan... zijn er nog zes ploegen met kans op het kampioenschap. Tot en met Feyenoord, ja. Zelfs daar op de zesde plaats. Ook de Rotterdammers zijn kortom nog niet uit te vlakken. Uh, we gaan vooruitkijken. Naar de wedstrijden van dit seizoen, uh, van dit weekend... van deze zes titelkandidaten. Ronald van der Geer, goedenavond. Ronald. Dag Melo, goedenavond. Leuk dat ik ook in je laatste show mag zitten. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> er erg op aangedrongen hoor. Ja, dat dacht ik. Ik ja. ook al. we blijven zonder Ronald. Zeg even terug naar van de week. Want toen uh, mocht jij mee naar. Ik wou zeggen, speelde je mee, maar gelukkig niet. Jij mocht nou, dat was mee naar. misschien naar, wel beter? Ik, ik denk het ook wel. Jij mocht mee uh, naar Valencia met, uh, met PSV. Uh, ja. dat daar speelde voor de Europe League. We weten het allemaal. 4-2 verloren. Uh, en en na die zeep, natuurlijk ook nog divers in het geheugen ligt tegen Twente vorige week. I, ja, dan denk je toch, is het risico groot dat. PSV de titelkansen titel vergooit in deze fase van, van, van het seizoen? Nee, dat denk ik niet, omdat uh, de titelkansen kun je niet vergooien... in deze fase, in deze competitie van deze jaargang. Je hebt net al geschetst hoe spannend het is en hoeveel ploegen er meedoen... Uh, dat PSV een nederlaag kan leiden, ja. Het antwoord daarop is ja. Maar of dat nou direct betekent dat men ook de titelaspiraties... opzij moet zetten, dat geloof ik niet. Omdat het maar heel erg moeilijk blijft... voor alles in de top om een, om een serie neer te zetten. En we hebben Ajax al drie keer weggewijfd en ook weer terug. Ja. Dus nee, PSV gaat wel een hele lastige wedstrijd tegemoet. Daar gaat het met name om. Omdat het natuurlijk heel erg rommelt. Hè? PSV vorige ja. week 6-2 verloren. Nou ja, dan hoop je een opleving te zien tegen Valencia... dat overigens drie klassen beter was. Ja, dat zag je niet. Je zag nog steeds wat... Onhandigheden. En wat je eigenlijk ziet, is dat het niet meer echt als een team functioneert. Ja, en het, het, het zit gewoon niet goed ook tussen de trainer, de leiding, ja. de spelersgroep. Ja, het rommelt in, in, in Twente en het is echt de vraag. In uh, uh, PSV, Eindhoven? Bij PSV, ja. ja en, en, en de vraag is echt: ja, als PSV deze wedstrijd verliest, wat gebeurt er dan met, uh, met Fred Rutte? Ja, uh, nou laten we hem even luisteren, want tegen Omroep Brabant erkent hij dat zijn positie wankel is. Nou, kijk, ik hou me niet meer dat soort dingen bezig. En, en ik, bedoel, ik bedoel, het zit boven mijn hoofd. Dat, uh, hè? dat, dat, dat weet iedereen. En, uh, maar ik, ik ga me daar niet mee bezighouden, want dat heeft namelijk geen enkele zin. Voor mij heeft dat namelijk geen zin, want dan ben ik met zaken bezig die niet, ja, die niet te maken hebben direct met het, met het eindresultaat van aanstaande, aanstaande uh, zondag. Want dat is voor mij de focus. En daar moet mijn aandacht naar gaan. En ook mijn team moet, daar, moet daarin... Uh, Induiken en dan. Uh ja, en voor het resultaat gaan. Want dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja, Damocles hangt boven hem. Uh, het zal het zwaard zijn ja. van Damocles. Maar goed, daarmee ja. geeft hij toch een beetje aan... Uh, dat het niet helemaal lekker zit. Rens de Vries, oud-voorzitter van Groningen... zei ooit het zwaard van Damaskus hangt ja. boven ons hoofd. Um, nee, hij, hij geeft inderdaad aan dat het, dat het niet helemaal lekker zit. En dat komt ook omdat Tini Sanders, de directeur van, uh, van PSV... deze week wel vertrouwen heeft uitgesproken... uiteindelijk na lang aandringen. Maar eigenlijk, twaalf uh, uur eerder op de dag, iets heel anders zei. Iets in de, in de trend van, ja, als je een kind... Vijf vijf keer gewaarschuwd heeft en het gaat de zesde keer weer fout... krijgt hij straf. Nou ja, als je dat een beetje loslaat op Rutte... dan weet je ongeveer hoe zijn positie ervoor staat. Kijk, hij is nu een beetje qua resultaat gered... met de twee goals tegen Valencia. Ja. Dat is echt alleen maar op basis van het resultaat. Maar als je de wedstrijd helemaal hebt gezien... heb je ook gezien dat Valencia eigenlijk in de tweede helft... wel erg veel gas terugneemt. Dus of je dat nou helemaal relevant mag, mag noemen. Maar goed, het heeft hem gered. Maar dat hangt wel heel veel druk op. En PSV is zeker niet in best te doen. Gelukkig is misschien dat het geen avondje nak... maar een middagje nak. Is, dat maakt daar ja. gek genoeg toch altijd een heel groot verschil. Ja, maar het eh, blijft een, een, een derby natuurlijk. Dat wel, dat wel. En uh, uh, ja, wat dat betreft, uh, je zult geen speler van NAC hoeven te motiveren. Die gaan uh, buiten gewoon vroeg naar bed morgenavond. Want die, die willen aan de bak en die ruiken bloed natuurlijk. Ja. En dat is logisch. Ja. Dus, dus er zitten allerlei belangen op, absoluut. Ja, dan uh, AZ-koploper. Verbeek hebben we al in de uitzending gehoord. Die gaat in beroep tegen de schorsing voor uh, twee wedstrijden. Uh, die, die mag dus gewoon op de bank zitten in de uitwedstrijd tegen de graafschap. Mag dan denk ik ook geen probleem zijn. Dat hij er zit, zeker niet. Uh, <lacht> dat mag hij gewoon. Dat is geen probleem. <lacht> ik zou hem dat lekker laten maar die wedstrijd ook niet. Nee. nou ja, weet je, het is gewoon een thuiswedstrijd voor AZ... weliswaar op een wat minder veld, uh, op de Vijverberg. Maar ja, de graafschap speelt tegenwoordig in een soort handbalverdediging... en probeert daar dan af en toe uit te komen. Oftewel puur op de counter het initiatief ligt bij AZ. En het enige wat AZ eigenlijk heel snel moet doen is een goal maken. Dan is deze ploeg, die niet door spekt is van vertrouwen... toch wel redelijk snel van slag. En dan zal AZ die wedstrijd wel winnen. Oké, okay, Twente. Uh, wedstrijd minder gespeeld hè, dan de concurrentie zondag uit naar uh, NRC... Uh, streek Derby, wow, ja, vind ik wow. niet heel erg hoor. Uh, overigens nee. maar goed. <laughs> Het is wel zo'n wedstrijd die je verliezen kunt. Zo'n zo angstgeekner, ja. dat, uh, dat was eigenlijk de gedachte vorige week gelijk. Dan zal je zien dat, dat NEC puntenpakt tegen Twente. Dat past ook wel weer helemaal in, uh, in deze competitie. Uh, Willem Janssen is er ook niet, uh, Douglas achterin niet. Nou ja, daar kan Bengt soms spelen. Maar er, zullen, er zal dus een aanpassing aan het elftal moeten, moeten, moeten plaatsvinden. Dat zal niet in het voordeel zijn van Twente. Normaal gesproken zou je zeggen, mag geen probleem zijn voor Twente. Maar dit is nou juist zo'n tegenstander uh, na een Europese wedstrijd. En, en ja, uh, Pastoor heeft met NEC wel gekkere dingen gedaan, ja, waar... waar en één keer Twente wordt vastgezet, bij de strot wordt gepakt. Moet je toch kijken hoe ze daarop reageren. Nou, Ajax. Uh, jij zei hoe vaak afgeschreven? Ik geloof drie keer, hè? Ja, ja. Misschien is het wel tien keer. Jij. Zeg... <laughs> <laughs> zeg uh, <laughs> Maar ja, eh, RKC dan thuis, denk ik, dat moet toch... toch euh, nou ja, kom op. Ja, maar wat is er logisch, Menno, in deze... Dat is leuk dat we daar in je laatste uitzending toch nog een keer over kunnen hebben. Wat is er logisch dit seizoen? Er is helemaal niks logisch. Normaal gesproken wel. Ajax heeft overigens wel, in tegenstelling tot veel concurrenten... inmiddels een serie achter de rug. En we hebben vaak genoeg uitgesproken... als je in staat bent om een serie te maken, dan kan je goede zaken doen. Nou, Ajax heeft inmiddels vier overwinningen op rij geboekt. Dan kun je spreken van een kleine serie. Er zit wel weer een heel klein smetje op deze wedstrijd... Want Ajax heeft. Deze deze week met Castellon gesproken over zijn toekomst. Je weet dat dus een huurling die spits is van RKC. En in Waalwijk zijn ze nu woedend. Want ze zeggen, ja, dat is, dat is van invloed. Ja. Als die jongen, die jongen heeft horen gekregen dat hij zich volgend jaar bij Ajax mag gaan bewijzen. En die moet nu tegen Ajax spelen ja. deze week. Nou ja, die zal zijn been terugtrekken. Dus ze zijn not amused. Maar ik ben het met je eens. Normaal moet dat geen ja. probleem zijn. Maar wat is er normaal deze competitie? Ja, de, dat de Heerenveen titelkandidaat is. D dat was niet normaal, maar uh, dat nemen we wel mee. Want ze staan uh, keurig vijfde. Spelen tegen Excelsior. wedstrijd die vorig jaar met 3-2 werd verloren nog. En, maar, van de Heerenveen moet je wel zeggen, uh, de resultaten zijn nog steeds wel goed. Maar het spel valt de laatste weken wat tegen. Oftewel, ze zijn een beetje aan het, uh, aan het ploeteren geslagen. Asaidi is morgen wel weer terug in de basis. Dat is misschien een, uh, een, een voordeel. Maar dit, uh, nou, dit is geen makkie. Want Excelsior is na de winterstop terecht een ander Excelsior dan, uh, dan voor, de, voor de kerstboom. Ja, Zeg, en dan, en dan het, het wonder van Rotterdam. Feyenoord nog, hè? Ja, de ja, nummer zes. Dan eens. hebben we het hele nee, rijtje nee. gehad <laughs> tegen, tegen FC Utrecht. Ja. Nou, Buiten blij, denk ik, nog altijd met die uh, positie. Dat wordt trouwens wel een wedstrijd met een, met een, uh, een rouwrandje. Omdat uh, beide ploegen natuurlijk werkgevers zijn geweest van uh, Vlody Smoller. Ja. Die deze week overleden is op, uh, op 54-jarige leeftijd. Het wedstrijd zal daar in het teken van staan, denk ik. Maar uh, nee, ja, normaal gesproken, als ik dan uh, toch weer moet voorspellen... dan zou ik in dit geval uh, simpelweg een één invullen. Ja, dat komt ook omdat je weet dat Ronald Koeman aan de lijn is. Koen, Ronald Koen, goedenavond. <laughs> Hallo, goedenavond. Ja, anders zegt hij altijd wat anders op vrijdagavond. Maar, uh, ja, oké, okay, dat ja, weet ik. Dat weet je, ja. zeg, uh, Eerst maar even op dat punt uh, wat Ronald als laatste uh, uh, aanroerde... wat eigenlijk met het sportieve gedeelte niet zoveel te maken heeft. Smollarek. Uh, uh, icoon uh, vind ik persoonlijk. Maar uh, heb je enig idee wat ermee gaat gebeuren uh, qua herdenking? Nee, daar best... ben ik niet, uh, niet helemaal van op de hoogte. Ik vind wel dat er uh, wel aan wat... Uh, aangedaan moet worden natuurlijk, want zowel uh, bij Feyenoord zeker, en, maar ook bij Utrecht is hij natuurlijk wel uh, in dienst geweest. Uh, heeft hij voorgespeeld. Plus het feit natuurlijk dat hij, uh, dacht ik wat ik heb begrepen, tien jaar al lang uh, als jeugdtrainer actief ja. is geweest bij Feyenoord. Ja, ja en als je dan uh, aan het einde komt op, op 54-jarige leeftijd, dan, uh, ja, dan uh, schrik je daar wel even van. En uh, dat vind ik zeker, omdat het ook wat je van iedereen begrijpt, een fantastische event was. Altijd positief en altijd het goede voor had met de anderen om zich heen. Dat hij, wat dat betreft, zeker een groot afscheid verdient. Ja, zeker in de wedstrijd tegen Utrecht, want bij beide clubs gespeeld. Laten we dan maar naar het sportieve gaan. Wij zeiden het wonder van, van Rotterdam. Ja, ik, ik, aan de ene kant weet ik niet of dat een wonder is. Want we staan maar zesde en ik heb zelf ook vandaag gezegd door de persconferentie dat ik vind dat we zelfs te weinig punten hebben, dat we hoger hadden moeten staan. En dat geeft wel aan, dat uh, wij jullie het net ook over gehad hebben natuurlijk, dat, uh, dat niemand er bovenuit steekt en, en dat voorspellingen gewoon heel moeilijk zijn. En, uh, en iedereen laat zijn punten liggen en niemand is uh, onverslaanbaar. Dus het is zeker een seizoen waarin uh, clubs als Feyenoord en ook in toch wel een Heerenveen, Natuurlijk, zich wel redelijk mengen om de bovenste plaatsen. Ja, maar titelkandidaat? Nou, dat, dat, dat vind ik uh, overdreven. Aan de andere kant, uh, het verschil is niet zo groot. En alles zit heel dicht bij elkaar. En uh, iedereen heeft nog zijn wedstrijden. En, en zeker de, de clubs, natuurlijk, die Europees uh, op donderdag actief zijn. Ja, die gaan op een gegeven moment toch merken. Uh, dat het een slopend seizoen is. En uh, ik merk toch wel aan Feyenoord, uh, als je over Feyenoord gaat... wij kunnen ons natuurlijk iedere week richten op, uh, op de weekenden... en uh, met geen doordeweekse wedstrijden. Ja. ja, dat is toch, vind ik, ook Moet wel een voordeel ten op opzichte van andere ploegen. Ja. Um, het wordt uh, gespeeld tegen Utrecht. van één ding, je hebt vanavond tegen Tom van Hek zelf ook nog gespeeld, geloof ik. Hè? Tegen onze collega. Ja, ik uh, doe ergens uh, in Bussum... Tijdens de laatste voetbalvereniging hebben we een uh, competitie 7 tegen 7 ah, je en uh, hebt één hem in de drie weken. En uh, Tom van de Hek was mijn tegenstander en uh, hierbij kan ik zeggen dat hij, uh, ik heb al kunnen zien uh, dat hij vroeger veel voor hockey kreeg. <laughs> 10-4 werd, dat heb ik gehoord. Goed. We zullen het om Ja, we zullen 4, hem Het was 10-4, ja. Ah, heel goed. Uh, Ronald Koeman, succes tegen Utrecht. Ja, ik wil nog, ik, ik, ik, ja. Menno, ik wil jou toch even aanspreken, want ik begrijp dat het in uh, je laatste uitzending is. Ja, klopt helemaal. Nou ja, en ik, ik weet niet of ik verkeerd ben. Dat je, dat je toch ook wel een lichte voorkeur hebt voor, uh, voor het clubje uit Rotterdam, zei je ook? Heb je helemaal goed. Nou, dan wil ik je hierbij toch wel uitnodigen vanwege het feit dat je laatste uh, uitzending viert. Toch bij uh, een, een eerstvolgende thuiszet waarvan jij zegt, van, daar wil ik graag bij zijn. Uh, neem contact op, dan uh, word je door Feyenoord uitgenodigd. Nou, vind ik hartstikke mooi. Dankjewel, Ronald Koeman. Ronald van de Geer. Oké. Okay. Zometeen, Thijs van de Brink, hier op Radio 1. Hommels, vlinders, krokussen, merels, bijen, spenkruis, Hazelaar, kraamvogels, kikkers, padden, een egel. Het is lente bij vroege vogels, maar zeker op de fenolijn. Met fruiter, virip, dat viriprodus uit de beeld. Maar we gaan ook bij storm en regen het wat op. We gaan op zoek naar poep. Je doet de raarste dingen voor vroege vogels. En we horen Carina Wolkers, Jaap Dirkmaat en alles over groene bestrijdingsmiddelen. Zondagochtend van. 8 tot 10. Radio 1. Vroeger. Vogels. Het nieuws van alle kanten. Plus geeft meer voordeel. Veel meer. Kijk naar onze Plus Weekend aanbieding. Klaverland jonge kaas per 500 gram. voor maar 2,99. Plus geeft meer. Vooral in het weekend. En het weekend begint bij Plus al op vrijdag. Dan ga ik lekker tossies maken dit weekend. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan? Waar blijven ze nou? Misschien kunnen ze het niet vinden, Hans. Niet vinden! Het zijn verhuizers! Schaat? Toch wel de erkende? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers. Wat kost een erkende verhuizen.nl? Hoogstaand Buitentheater Natuur Stad en Cultuur kom naar Deventer op Stelte van 5 tot en met 8 juli in Salland Overijssel. Kijk op ik ga naar deventeropstelten.nl.